Visser met het NOS Journaal. Seriemordenaar Koos H. is in gevangenschap overleden. Hij was 65 jaar. H. was al enige tijd ernstig ziek. Hij zat de laatste jaren in een tbs-kliniek. Hij overleed, naar nou, nu bekend is geworden, enkele dagen geleden. Koos H. werd in 1982 tot levenslang veroordeeld... voor moord, marteling en verkrachting. In 2010 vertelde H. over zijn daden tegen misdaadjournalist Peter R. de Vries. Dat werd met een verborgen camera gefilmd. In dat gesprek vertelde hij dat hij in zijn cel porno mocht kijken. Vermoedelijk heeft hij meer seksmoorden gepleegd... maar daarvoor is hij nooit vervolgd. Korpschef Gerard Bouwman van de Nationale Politie... roept zijn collega's op om het hoofd koel cool te houden. Bouwman schreef een blog naar aanleiding van de agent... die vorige week werd veroordeeld tot twee jaar cel voor poging tot doodslag. Had geschoten op een vluchtende automobilist. De korpschef schrijft dat het vonnis heftige emoties en reacties... bij politiemensen losmaakt... Bouwman zegt dat te snappen, maar roept zijn collega's op... om zich niet te laten verleiden tot ongepaste uitlatingen... in de pers of op sociale media. Ook benadrukt de Korpschef dat hij zijn veroordeelde collega... volledig steunt in diensthoge beroep. TJ Van Garderen is ziek uit de Tour de France gestapt. De Amerikaan stond derde in het algemeen klassement... op ruim drie minuten achter gele truidrager Chris Froome. Van Garderen begon nog wel aan de 17e etappe... maar werd meteen op achterstand gereden. waardoor zijn ploeg nog wel teruggebracht naar het peloton maar kort daarna besloot de Amerikaan toch af te stappen. Het weer, zonnige periode en vooral in het zuidoosten... en langs de noordkust enkele stapelwolken. Vannacht mogelijk wat lichte regen. Dan morgen overdag overal geregeld zon bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad zijn files op de A13 Den Haag-Rotterdam... langzaam rijden bij Delft, 2 kilometer... De A16 Breda Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 4 vanwege werkzaamheden. De A27 Utrecht Breda voor de Brug bij Gorkum 3, de A28 Amersfoort Utrecht voor de afrit den Dolder tot aan de Uithof 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in zandvoort.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 Forget the psycho sex-free I hope you meet her someday I did next Sunday I saw her in the park, pocket Thought that's a be fine She said, welcome to the club, man This is Bob, Man, Six foot ten He is my husband This marriage He wanted to see me carried away On a stretch of severely harried Telling you all He was pretty tall He a little a Freaky place like Albert Hall No case It is Did you ever And I never start messing around with a girl who starts undressing when you're known her for a minute Cause you never know what's in her it. It's she's wicked, you must go But you sure won't win no place I'll thank you As I want this in the day Oh, Jesus Christ got to remember this and it's not when you feel like Don't, don't give me some. Uh. Um, yeah Take it to the next level Just light the spaceship up And bright big lights. thinking about what you got everything's eyes Wanna dip get a new spot yeah yeah don't worry don't worry uh. night never ends no hurry no hurry uh. shorty look thick so the lines get blurry and the nights in your palms so oh, we might get dirty <laughs> dj let the beat play make a heat wave when you're TV So please don't Sure to be waiting on, so let's not waste it. Waste it when we both.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 We'll Je suis une pas libérée Et je suis bite pas Liberne Agraver ton image à l'ombre sous mes paupières Afin de te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 Je t'aime, j'étais censée t'aimer, mais j'ai vu la verse. J'ai cliné tes yeux, tu n'étais plus la mer. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. pas si je t'aime Tch tch tch tch Kom você na madrugada, de stad, Até o sol raiar, de me liga, de stad, kom de de madrugada kom met Que hoje vai rolar Kom met me naar Maar sta te balada, quero curtir. Pon me na madrugada danza. Colá, até o chora. Ja, ga ta me liga, maar sta Quero curtir. Pon me na madrugada danza. Colá, que hoje vai rolar o tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje,